het NOS-nieuws van 2 uur. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Denemarken gaat meedoen in de strijd tegen terreurgroep IS. Het Scandinavische land stuurt 4 F-16's en 250 militairen naar Irak. Nog eens 3 F-16's gaan mee als reserve. Net als Nederland doet Denemarken alleen mee aan de strijd in Irak. Doelen in Syrië worden bewust niet bestookt... omdat het land daar geen toestemming voor heeft gegeven. Irak heeft wel gevraagd om luchtsteun. Later vandaag wordt duidelijk of ook Groot-Brittannië gaat meedoen. Het kabinet heeft drie locaties gekozen voor windmolens op zee. Er waren vergunningen afgegeven voor de bouw van negen windmolenparken. Maar minister Kamp zegt nu dat er in plaats van meerdere kleine parken... een beperkt aantal grotere komt. Volgens Kamp is dat goedkoper en leidt het tot minder horizonvervuiling. De windmolenparken komen voor de kust van Zeeland, Noord-Holland en Zuid-Holland. Zes grote kankerinstituten in Europa gaan samenwerken. Ze willen het onderzoek naar kanker en de behandeling ervan... beter op elkaar afstemmen. Onder de naam Cancer Core Europe gaan ze samenwerken bij het onderzoek. Daardoor zijn er sneller voldoende patiënten... om bijvoorbeeld een nieuw geneesmiddel te testen. De Taliban hebben in Afghanistan zeker twaalf burgers onthoofd. Het gebeurde in het oosten van het land. Strijders drongen huizen binnen... waar familieleden van Afghaanse politiemensen wonen. Zestig huizen zijn verwoest. De helft van de Nederlanders vindt de politie te weinig zichtbaar op straat. Vooral op het platteland willen mensen meer blauw. In de stad wil 42 procent meer politie in de buurt zien. Buiten de stad is dat 54 procent. Het CBS onderzocht ook of mensen denken dat de politie op tijd is bij een noodgeval. Daarover zijn mensen in de stad ook een stuk positiever dan op het platteland. Het weer in de loop van de middag opklaringen. Het is 15 tot 19 graden. Morgen en zondag een paar graden warmer en meer zon. S'nachts en morgenochtend kan het mistig zijn. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. In de Randstad staat file op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Blarikum en Knop de Eemnes, 2 kilometer. Verderop bij de afrit Buntschoten, 3 kilometer. En nog verderop bij knooppunt Hoevelaken, 2. Tot zover de verkeersinformatie.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 ...is zin in ZFM. ZFM. Met nu de muziekboulevard. Million Seller yeah. precies 45 jaar geleden dat op 26 september eh, 1969 het eh, legendarische Beatles album Abbey Road uitkwam en uh, ik heb aan de programmaleiding gevraagd van mag het, mag ik een uurtje pikken nou dat uh, mocht Come together. Come together was dat en dit was eigenlijk het laatste album waar de Beatles samenwerkte. Sommigen denken dat dat Let It Be was, dat is dus niet zo. Want Let It Be kwam wel later uit, maar die waren al opgenomen. Alleen door heel veel toestanden en strubbelingen. Uh, en eigenlijk de tegenvallende kwaliteit uh, werd dat een beetje uitgesteld. Toen hebben ze besloten om nog maar eens één keer gewoon het dan een keer goed te doen. Onder leiding van George Martin. En dat was dit album, Abbey Road met die legendarische hoes the picture of George Harrison and it had something Geschreven door uh, George Harrison. En uh, anekdote hierover is dat uh, Frank Sinatra dit nummer ook heeft opgenomen. En dat hij zei dat het was een van de most beautiful Lennon-McCartney love songs die hij ooit gehoord had. Nou, Lennon-McCartney hebben het dus niet geschreven. Het was gewoon van George. Um, ja, de, de Beatles, uh, hun samenwerking liep natuurlijk al op het eind. Dat... dat uh, Weet iedereen, ze waren bezig met een film en een album. Dat zou eerst Get Back heten. En uh, dat werd eigenlijk helemaal niks. Ze hadden metersfilm of kilometersfilm en heel veel opname. Maar eigenlijk iets echt iets goeds, dat, uh, dat kwam er niet uit. Het was een grote chaos. Ze hadden ook de samenwerking met uh, producer George Martin opgezegd. Want uh, John, John, met name John Lennon was het een beetje zat. Dat, oh, dat geproduceerd, die wilde gewoon terug naar de basis... En, uh, nou ja, dat is, uh, daar zijn ze toen een tijdje mee bezig geweest. En dat lukte allemaal niet zo. Ook niet dankzij, uh, door, ja, door, door allerlei interne strubbelingen en zo die er uh, langzamerhand waren. John Lennon had al, al een tijdje genoeg van de Beatles, die wilde er eigenlijk al uit. Maar goed, op een gegeven moment. Uh, Paul McCartney was eigenlijk de man altijd die, uh, die de mensen weer bij elkaar haalde. En, en, en zei van: we moeten weer eens wat gaan doen. Toen ging hij naar George Martin toe en hij zei... George, we gaan toch nog maar eens een plaat maken op de goede oude manier. Dus niet met dat gedoe. maar gewoon. Een... En toen zei George Martin, dat wil ik wel doen als het gewoon op de oude manier kan. Zoals we het altijd gedaan hebben. En als John Lennon het ook wil. Want als John het niet wil en die gaat waslopen doen, dan begin ik er niet eens aan. Nou, dat gebeurde dus niet. John Lennon wilde dus ook. En eh, zo kwamen ze dus met z'n vieren toch weer in de studio. En wonden wonder, alsof ze wisten dat het hun laatste samenwerking zou zijn. Eh, want dat was het ook. Want daarna hield het allemaal op. Let It Be kwam nog wel uit. Maar toen werkten ze al niet meer samen. Eh, ze kwamen gewoon met een prachtig, prachtig, prachtig afscheidscadeau. Want het werd gewoon een fantastische plaat. Dat hele Abbey Road. Ik persoonlijk vind het nog steeds... Een van de beste Beatles albums die er zijn. Met heel veel mooie muziek erop. Ze hadden nog een aantal songs liggen die onafgemaakt waren. Die hebben ze dus te, maar tot één grote medley uh, op de tweede kant uh, verweven. Dat krijgt u straks ook natuurlijk helemaal te horen. En uh, voor de rest was het gewoon omdat wij met... Prachtige liedjes. U heeft Come Together gehoord. U hebt Something gehoord. En er komt nog veel meer. Eh, allerlei verschillende stijlen weer. Zoals we dat ook van de heren Beatles wel gewend waren. En ja, het was, het was een prachtige plaat. Ook vanwege de hoes. Want dat weet u natuurlijk ook allemaal. Die hoes op die zebra. Dat is een, een icoon geworden. Dat is een, een van de meest memorabele hoes uit, uit, uit de hele popgeschiedenis. En nog steeds elke dag komen er mensen naar die zebrapad. Naar dat zebrapad toe. Om daar overheen te lopen. En gefotografeerd te worden. Dat gebeurt nog steeds elke dag. Vaak tot uh, erger is van het autoverkeer. Want dan lopen de winsten over die toeristen over die zebra heen. Nou, ik ga verder niet te veel uh, lullen. We gaan gewoon lekker luisteren. Ik zal. Ik wil de nummers wel aankondigen. Eh, na de fantastische muziek die eh, de Beatles hebben nagelaten met een laatste officiële album. Eh, nogmaals, ondanks dat Let It Be later uitkwam. Maar dit is echt het laatste Beatles album. Het laatste officiële Beatles album. En daarvan nu een liedje van Paul. En dat heet Maxwell's Silver Hammer. Joan was quizzical, studied by the physical science in the home. Late nights all alone with a test tube, oh, oh, oh. Maxwell Edison, majoring in medicine, calls her on the phone. Can I take you out to the pictures, Joan? Has gone away, so he waits behind, writing fifty times. I must not be. Explos Silver Hammer. En dat werd op de LP natuurlijk prachtig opgevolgd door dat enorme explosieve stuk van Paul McCartney. En dat was de titel. Dat was dan. Oh, Darling. Geschreven en gezongen natuurlijk door uh, Paul McCartney. Um, op elke Beatles LP vanaf het allereerste begin uh, was altijd wel de traditie dat er uh, minstens, toch? Nou, eigenlijk niet minstens. Gewoon altijd één nummer opstond, wat gezongen werd door Ringo. Ringo had altijd één liedje. Dat uh, hebben ze op elke LP doorgevoerd. Dat is dat is. Uh, Echt altijd, maar daar hebben ze dat gedaan. Uh, zo ook natuurlijk op, uh, op deze laatste, eigenlijk alleen op het album Let It Be, niet. Daar staat geen nummer op wat Ringo gezongen heeft. Maar voor de rest op alle albums natuurlijk wel. Uh, en een van de beste Ringo liedjes die hij trouwens nog steeds speelt, want hij is nog steeds live aan het optreden, speelt hij dit nummer ook nog steeds. En eigenlijk een van de beste liedjes die Ringo ooit gezongen heeft, dat staat ook op deze plaat. En dat gaat u nu horen. Als alles tenminste... als de computer doet wat ik wil. Yeah, yeah, yeah. old... En dat is natuurlijk het liedje Octopuses Garden. Hier is Ringo Starr. Uh -huh. An octopus's garden in the shade He'd let us in, knows where we've been In his octopus's garden in the shade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 J Beneath the waves beneath the ocean. Oh what joy For every girl and boy Knowing they're happy And they're safe We would be So happy You and me No one there To tell us what to do Ringo Starr zong het uh, Octopus's Garden. Ja, en dit is een uh, document weer van de eerste kant. Eind van de eerste kant. Typisch Lennon. John Lennon schreef het heet... I want you. Jesus. Het laatste nummer van de eerste kant van uh, dit legendarische Beatles-album. Mocht u wat later hebben ingeschakeld. Het is vandaag precies 45 jaar geleden dat dit album uitkwam. 26 september 1969. En het was het laatste album dat de Beatles gezamenlijk in de studio waren. Er kwam daarna kwam in 1970 Let It Be nog uit, maar... Ten opzichte van dit album was dat eigenlijk uh, een hele grote stap terug. En, uh, ja, wacht even, George. Heel even, heel leven, heel leven wachten. Um, een hele grote stap terug. En, uh, nou ja, ze, waren, ze werkten op dit album uh, samenlijk, uh, nog één keer samen. En het werd gewoon een prachtig afscheidscadeau van de heren Beatles. Want het was een, in alle opzichten een geweldig album. Ehm... Um, de hoes natuurlijk uh, ook niet minder legendarisch. Die prachtige foto die gemaakt werd op Abbey Road op het Zebrapad. Als je op uh, Facebook kijkt... <coughs> Dan, uh, dan kun je daar zelfs een hele collage van zien. Van, want het was niet één foto. Er zijn, zijn daar gewoon een hele tijd mee bezig geweest. Misschien wel tot ergernis van het uh, autoverkeer en zo. En het gebeurt dus nog steeds elke dag. Dat daar mensen komen bij die e studios Die daar een soort pelgrimstocht van maken. Om dan een keer over die zebra gelopen te hebben. En uh, foto's maken, films te maken. Dus er hangt zelfs een webcam... Uh, tegenwoordig, er hangt daar zelfs een webcam... en dan kan je dus inderdaad zien dat het de hele dag doorgaat... dat daar mensen dus over die zebra lopen. Uh, de tweede kant was legendarisch. Waarom? Omdat het, het was een collage van wat kortere liedjes... liedjes die ze nog hadden liggen, die ze dus allemaal aan elkaar gemixt hebben... en, en afgemaakt hebben... En het, het is allemaal zulke prachtige muziek, vind ik. ik. Daarom ga ik er ook niet tussendoor praten. Ik ga hem nu non-stop achter elkaar laten horen. Het begint met Here Comes the Sun van George Harrison. Prachtig nummer. Uh, daarna Because van John Lennon. Vervolgens You Never Give Me Your Money van Paul McCartney. Sun King weer van George Harrison. Mean Mr. Mustard uh, van John Lennon. Uh, Polythene Pam, van, ook van John Lennon. Daarachter, She Came In Through The Bathroom Window van Paul McCartney. En vervolgens de Huge Song, zoals ze dat officieel noemde. Uh, Golden Slumbers, Carry That Weight, The End. Uh, geniet u. Ik hoop dat u geniet. Ik zal het zeker doen. We gaan luisteren naar The Beatles, Abbey Road, kant 2. Stores away Een extra uurtje kunnen luisteren naar een integrale uh, uitvoering van het album Abbey Road dat uh, 45 jaar geleden nice uitkwam. Nice nice someday I wanna make her mine oh yeah. someday ja, dat was echt het allerlaatste liedje van, uh, van dit legendarische album Abbey Road van de Beatles. Laatste nummer, The End, was een gitaarbattle, Want alle drie, de Beatles, uh, George, John en Paul, uh, speelden hier solo gitaar in. Dat was een hele leuke battle eigenlijk. Hadden ze ook nog nooit eerder gedaan. Um, nou, we hopen dat u er een beetje van genoten heeft. Uh, ik ga het veld ruimen, want Maurice Mulder komt eraan met zijn Euro Breakdown. Uh, ik ben er maandag weer samen met Angela voor ZFM Lunch. Bedankt voor het luisteren in ieder geval. En uh, dit is het einde van dit extra Beatle -uurtje. Tot maandag. Fijn weekend.